Hallo, dit is Junkie Jantje, ja ja mensen, ik woon in Mokum. ja ja, ik heb 84 duurfjes om me heen en ik woon op straat. Ja ja, dat is Junkie Jantje, Junkie Jantje woont hier gewoon, in Amsterdam, dat is de hoofdstad van Nederland. Ja, jullie weten niet wat Mokum is, nou dan ga ik het even uitleggen. Mokum is Amsterdam, ja, en daar woon ik tussen mijn duurfjes. Ja, en ik, uh, ik heb een broer Albert, ik heb een oom, dat is oom uh, Henk uit de kroeg. Ik heb ook een, uh, een kleine andere, uh, een of andere flikker is dat, die heet ook Henk, die heet hee Henk. Hé, hey, en dat is easy Q. Ja, nou mensen, ik uh, laat het weer zitten. Mokum is dus Amsterdam, vergeet het niet hè. Heet de groeten van mij, uh, van Juggie Jentje. Sorry, ik kwam even niet aan mijn moorden.